Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Tis van Kesteren met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft twee ballistische raketten afgevuurd. Dat melden Zuid-Korea en Japan. De raketten kwamen tot een hoogte van 550 kilometer... en zijn vervolgens in zee terechtgekomen... op honderden kilometers van de Japanse kust. Noord-Korea heeft dit jaar een record aantal rakettesten uitgevoerd. De lancering van vandaag komt een paar dagen na een Noord-Koreaanse test... met een vaste brandstofmotor... Daarmee zouden het land raketten sneller kunnen afvuren. Bij de parlementsverkiezingen in Tunesië hebben in jaren niet zo weinig mensen gestemd. De oppositie had opgeroepen tot een boycott. Zij zien de parlementsverkiezingen als onderdeel van een koep van president Saïd. Die stuurde vorig jaar de premier weg en zette het parlement buitenspel. De oppositie eist dat Saïd opstapt vanwege de lage opkomst. Volgens de eerste tellingen was dat nog geen 9%. In het Brabantse Boekel is brand uitgebroken op een industrieterrein. De N605 tussen Volkel en Boekel is afgesloten in beide richtingen vanwege de rook. Door een tekort aan bluswater moest water vanuit Zeeland komen. Volgens de brandweer waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Het blussen kan wel nog enige tijd duren. De Oekraïense band Forci gaat volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat werd bekend tijdens een uitzending vanuit een metrostation in Kiev. Dat metrostation wordt gebruikt als schelkelder. Daardoor kon de show ook doorgaan bij een eventuele Russische raketaanval. Tvortje maakt elektronische muziek en won met het nummer Heart of Steel... waarin wordt verwezen naar de oorlog. Oekraïne won dit jaar het Eurovisie Songfestival... maar door de oorlog is de show volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk. Het weer. Eerst geregeld zon, later meer bewolking... maar het blijft droog tot de avond. De temperatuur ligt rond het vriespunt... maar het voelt kouder aan door de zuidoostenwind...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 En onze opening hoorde natuurlijk onze herkerismelodie. Die was van Louis Daam met weet je nog wel oudje. De opname 1928. Onderweg zometeen Connie Neves, Lubandi, maar eerst hier uh, modus. Hippolyte Johanna Schroepen. Geboren in uh, Boom op 16 mei 1925. En overleden in Turnhout op 17 mei 2010. En in België en Nederland beter bekend onder zijn artiestennaam. En nou komt: Bobby Jan Schroepen. Was een Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter en artiestennaam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 Goalt hij vooral als oprichter van een entertainment. In het naar hem vernoemde pretpark, Bobiaaland. U hoort hem nu Bobiaans groepen met: Als het vriest in Madagaskar. Als het vriest in Madagaskar, schijnt de zon links hel in woud. Zelfs een sneeuwstorm in Alaska maakt mijn hart niet voel voor, voor jou. Het lief, en je weet dat ik jou geen uur vergeet Regen, weer, kou of storm, ik vind jou enorm Als het vriest in Madagaskar schijnt de zon in wow. Zelfs een sneeuwstorm in Alaska maakt een hart niet cool voor jou Weerman zegt op tv, nee je paraplu maar mee Waar ben ik dicht bij jou? Is de hemel blauw? Als het vreest in Malagaska, schijnt de Zelfs een sneeuwstorm in Alaska maakt het niet goed cool voor jou. Zon is raar. Schelling wow. jij en ik op gouden bar, af vast dat naar waar Als het vriest in Madagaskar schijnt, de zonning schelling wal. Wow. Zelfs een sneeuwstorm in Alaskan, maar waar. niet voel voor jou.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 men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd. Maar zij heeft trots die mosterkuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterdappen, smelt toch niet zo pijn. Alsof er kleine vingertjes van vleeskroketjes zijn. Lovie, ze zit niet op je nagel te bijten, Wacht, Op bies, Je zult met dat bijten je vinger verkleiden, Wat? Wat vies, Louise, hou oh, met dat bijten nog, oh, anders zet je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch die lollies, lieve Pop. Louise zit niet op je nagel te bijten. Wat vies, Louise. Louise kreeg verkeering met een leuke jonge man. Er nageltjes, die grond, je merkt hem niet meer van.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 Je denkt steeds maar aan je geld, je rekent zo graag iedere cent. Waarom wil je alles krijgen? Het veel moet je vermijden. Wees eenvoudig en wees blij, dan vliegt het leven niet voorbij.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 Een bedelmeisje met de hoot die langs de straat. Bij het luisteren van de avond, die al langzaam vallen gaat. Ketteren in harde kleurtjes, gaat er het uren najaars weer. Vader Doek en sint gisteren heeft de ook Geen moedje meer Heel de dag Nog niet te weten En geen cent Nog opgedaan Neemt de deur Al wordt het donker Laat nog niet Naar huis te gaan Want de buurvrouw Waar in woont, randt om haar, natuurlijk weer. Zachten vloeien, lang wangen dan de kindertraantjes neer. Als een prooi van wind en regen, knielt de neder in een hoek. De gure kou gevangen, heimrend in haar dunne doek. Haar gelap getoond het voren, reeds van felle zielenpijn. Zachtens lispelt, slecht haar stemmen, moest je lief, kon ik bij u zijn. Morgens vindt men op de stenen, het lijkt je van het armoede Met de handjes bevallen, het gelaat omhoog gericht. Een glimlach veel nog om haar lipjes, die reed pijn van kou de dood tegen de armen biedt met haar moedje weer verheen. De dood tegen de armen biedt om eentje met haar moedje weer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 Verwanden een voor meisje, dat u hare lippen liet, want onze liefde gaat het niet, oh nee, dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, had hij van zijn sluwheid blijk, steden weg mensen mens pak was dat even strak, Maar het eind was de gevangenis, want verraad bracht hem niet, en achter tralies leef men niet, oh nee, dan leef men niet. Jan, die u niets meer bieden kan, dan die ene wijze raad, moet u voor het waag. Houdt u van een vrouw wel trouwtig, als ze u ook haar met want zonder liefde gaat het niet. Nee, dan gaat het niet, en zie hier het eind van het lied, zonder liefde gaat het niet. Het is steeds wel zonder lief, het is lief. Ja, want jij blijft bleek...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 als het even kan een andere keer Kijk vanavond liever is een appel of een peer Laat u maar, laat u maar, laat u maar meneer Meneer van Steen, het Overveen, Komt elke ochtend even informeren naar mijn been Het is dus goed bedoeld in het meen. Maar als ik hem zie komen, dan roep ik aan mijn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 Papa drink bier, mama is ziek, hij verzuipt zijn laatste piek. Papa drink bier, mama ligt vlad en alles op de lap. Papa drink bier, mama is ziek, hij verzuipt zijn laatste piek. Zo kan het daar echt niet meer, de schoorsteen rookt niet meer. Hé hey, ome Joop, laat gauw wat van je horen.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 gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 nog actief als zanger, maar uh, sinds 2008 treedt hij niet meer op in zalen. En uh, Christiani staat in de Nederlandstalige levenslied traditie, naast Lubandi en Willy Derby. En uh, u hoort hem nu. En die Christiani met, met een lach op je lippen. Met een lach op je lippen en zon op je toetsie. Kan en niet monsieur... je Heb je daarvan niets aan? Laat je lach het handwoord dragen. Zal achter wel gaan. Met een lach om je lichten bij Stompa eens gaan. Zal ze jou niet? Als een jongen van een meisje en zij van een jongen hout Maken zij zich om de ouders, maken voor wat al genoot Neem een goede raad van mij aan, iemand die het weten kan Je moet de vrolijk erop af al gewonnen heb je dan Met een lach om je lippen en zon op je toet Kan een liedje ontgrippen wat niet een blos op je wangen, een vriendelijk woord, word je altijd ontvangen, zo het hoort. Kerel moet je haar gaan vragen, krijg je daarvan niets aan. Laat je lach het antwoord dragen, zal verachtig wel gaan. Met een lach om je lippen, bij schoonpaar in steen, zal ze jou niet ontrippen, valt mee. Als je later dan getrouwd bent en er valt wel eens een woord Ieder huisje heeft zijn kruisje dan de vee wel eens verstoort. Denk dan even aan die avond samen in de manenschijn Kijk al lachen in haar ogen en zie samen dit repijn Let al lachen op je lippen en zon op je bloed Kan er niet zo ontklippen wat moet met hem los op je vangen, een vriendelijk woord, word je altijd ontvangen, zo goed. Kerel moet je haar gaan vragen, krijg je daarvan niets aan. Laat je wacht het antwoord dragen, zal er achter wel gaan. Met een wacht om je lippen, wij schoon vaak in speel, zal ze jou niet ontflippen al mee.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 Je liefde is toch niet voor mij ja.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 Je liefde is toch niet voor mij, jouw gedachten zijn ook niet voor mij, zelfs als jij me beter kennen zou, en aan de wennen zou, lief je hem trouw.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 daar komt die nooit. Als Doris, oftewel Tom Manders met de brandkastenmanus. En daarvoor hoort u Carlo Calouë, het niet voor mij. En de volgende artiesten zijn een dame en een heer. Kees en Marian was een Nederlands zangduur dat bestond van 1973 tot 1977. Het is vooral bekend van de hit Hoe lang zou het duren uit 1976... De duo bestond uit Kees de Wit en uh, Marjan Kampen. En u hoort ze nu met de uh, Emanuels Taverne. Kees en Marjan hier op de lokale overroep TFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Als in Mexico en tinken. In de kleine waar aan de Blauwe Zee. Als in Kampen de brand en oudjes zingen. Zijn we zo gelukkig met z'n twee? In Marnoe's taverne, daar zie je door het randelioen miljoenen sterren. En hoor je al van verre, gitaren en koudjes zingen. Benen. Daar heb je vast geen tijd niet voor me.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 tot naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Als ik niet wist wat jij dacht, wist ik of jij op mij wacht. Als ik Wist wat jij dacht? Wist ik of jij op mij wacht? En jij misschien een lieve leef, maar bij verliefd ging? O, oh, was dat maar waar? Wat jij dacht, wist ik of jij of mij? Wacht, als ik gedachten lezen kon, wist ik of ik jouw hart ooit won. Als ik een ziet wat jij dacht, wist ik of jij op mij? Wacht, en jij misschien mijn lieve lief, met mij het liefste ging. Dat wist ik of jij of mij wacht en jij misschien mijn lieveling?